Vier uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 In taal. De Belgische informateur Reinders heeft bij koning Albert zijn eindverslag aangeboden. De koning heeft nog niet beslist hoe het nu verder moet met de vorming van een nieuwe regering. Tijdens een persconferentie zei Reinders dat het mogelijk is om aan echte onderhandelingen te beginnen. Hij zei er niet bij welke partijen dat zouden moeten gaan doen. België zit al acht maanden zonder regering. Alle formatiepogingen zijn tot nu toe mislukt.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 Dit is Radio 1. WNL. Nu al wakker Nederland. Met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oela. Alleen vandaag niet met Kamran Oela, want die zit in Pakistan. Maar Martin Blankenstein, Martin, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Geen excuus dan helaas vandaag. Nee, het is woensdag 2 maart, verkiezingsdag. En dit wordt de dag dat heel Nederland gaat stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En het wordt de dag dat bekend wordt of het huidige kabinet dus een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. En het wordt de dag dat de politici eindelijk kunnen bijkomen van campagne voeren. Goedemorgen, u luistert naar een speciale uitzending van Nu Al Wakker Nederland. Voor iedereen die Nu Al Wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van alle kanten. Ja, van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Maar we beginnen met de kranten. Het is opvallend dat ook Arabische vrouwen mee protesteerden in het Midden-Oosten. Dat staat in de Telegraaf. Maar dat heeft weinig te maken met vrouwenemancipatie. emancipatie Aldus verslaggever Hans Kuitert. Het gaat eigenlijk gewoon veel meer om het idee dat, dat die vrouwen zagen bij die opstand van... wacht eens even, het gaat hier om... Eh... Uh, ...werkgelegenheid, om, om, om meer rechten. Uh, waarom alleen voor mannen? Dat geldt ook voor ons. We willen dus meer zoals dat in het Arabisch, zo mooi heet, karama... ...oftewel waardigheid hebben. En Dat heeft nog niet zozeer iets met gelijkheid van man en vrouw te maken... ...maar veel meer uh, houden we nou eens rekening mee dat de helft van de bevolking vrouw is. In de Volkskrant een profiel van John Galliano. De artistiek van het modemerk Dior is ontslagen... na een aantal antisemitische uitspraken. In een filmpje is te zien hoe hij Hitler verheerlijkt. Galliano groeide op in een arme buurt in Londen. Hij zet het modemerk Dior in de jaren negentig weer op de kaart... door zijn gewaagde creaties. Galliano wordt opgevolgd door ontwerper Hedy Slimane. NRC Next dook in de provincie op zoek naar de kiezer. verslaggever Marleen luidt over de provincie Zuid-Holland. Uh, in Wassenaar troffen we aan Annemarie van der Velden... Een 33-jarige mevrouw. Uh, ja, dat was een, een heel mooi gedeelte van ons. Een heel groot uh, huis zei zij ook. Uh, en uh, we mochten haar gelukkig uh, wat vragen stellen over haar uh, politieke voorkeur. Ze stemde altijd en ze stemde ook altijd VVD. Uh, ja, vroeger deed ze dat uh, toen ze stemgerechtig was omdat, zij, uh, omdat haar ouders dat ook deden. Uh, inmiddels uh, doet ze dat omdat ze... Het is vooral belangrijk vindt dat uh, de VVD ook voor bezuinigingen is. Uh, omdat de VVD uh, staat voor een goed uh, werkgeversklimaat. Ja, en de FC Utrecht is weer terug als cupfighter. Dat zegt oudspeler Pascal Bosgaard in Spits vandaag. Een paar jaar geleden stond de club drie seizoenen achter elkaar in de KNVB-bekerfinale, Maar daarna ging het bergen afwaarts. Vanavond spelen ze in de halve finale tegen FC Twente. En volgens Bosgaard maakt zijn oude club wel kans. Want de tukkers zijn namelijk uit vorm. We willen heel graag weten wat u gaat stemmen... maar u moet natuurlijk ook nog bedenken waar. Mocht u nu vandaag met de trein gaan, dan is die keus makkelijk. Allerlei stations zijn omgetoverd tot stembureau. En het station van Nederland, met misschien wel de grootste opkomst... is natuurlijk Utrecht Centraal. Willem Stoker van de gemeente Utrecht weet er alles van. Goedemorgen, meneer Stoker. Ja, goedemorgen. Wordt een drukke boel, hè? Nou, het is in ieder geval zo van... je hebt uh, in Utrecht 225.000 kiesrechten mensen... Ja, en als je ongeveer uitgaat van een opkomstpercentage van pakweg 50%, zijn er toch ongeveer uh, zo'n 130.000 mensen die hun stem gaan uitbrengen? Ja, ik zeg altijd maar zo: dat zijn, zijn toch meer dan uh, drie arenas, of twee arenas vol. En hoe moet ik me dat voorstellen? Zat bij elk bron een bureautje waar je je stem kunt droppen? Of? Nee, we hebben één stembureau. Het is wel zo dat er uh, ja, heel veel stemhokjes zullen zijn. En uh, we hebben ook de nodige stembureauleden daar die daar zitting hebben. En uh, ja, we, uh, nou, we hebben het nodig om voor getroffen dat de kiezers daar in ieder geval zo snel mogelijk een stem kunnen uitbrengen. Hoeveel potloodjes heeft u liggen? Nou, we hebben er heel veel in voorraad natuurlijk. En uh, ja bij iedere stem ook je één. En uh, ja, mochten de potlood op zijn, dan, ja, dan hebben we natuurlijk een nieuwe voorraad. Ja. stemmen op het station kan dat al lang? Uh, wij zijn er. Uh, ja, als eerste gemeente in, uh, in Nederland in 1994 nee, ooit mee begonnen. En ja, dat was toen nog een ander stelsel. Toen waren de opmuskaten met iedereen opgeroepen in zijn eigen stemdistrict. En toen moesten dus kiezers een, een kiezerspas aanvragen bij de gemeente om hun stem eruit te brengen. En uh, dat hebben we een aantal jaren gedaan. En dat... Ja, dat, dat uh, dat ging op een gegeven moment ook wat minder. We kregen steeds minder kiezersstraat. Maar ja, sinds echt dus, uh, de invoering van de stempas is... waarbij dus één kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente kan kiezen is het natuurlijk zo dat het uh, een hele goede locatie is om daar je stem uit te brengen. Je gaat uh, s'morgens ga naar uh, tenminste is die uh, Fransen zijn, die naar Amsterdam gaan of Rotterdam of wat dan ook, kunnen daar je stem uitbrengen. En ja, of, ofwel s'avonds natuurlijk, en de hele dag door en uh, de afgelopen verkiezingen, ja, was er gewoon een bijzonder hoge opkomst. Goed, vandaag dus op Utrecht Centraal kan iedere Utrechter stemmen. En nog door 49 andere uh, stations, NS-stations in heel Nederland. Dank u wel, Willem Stoker van de gemeente Utrecht. Graag gedaan. Goed, we willen graag, heel graag weten wat u eigenlijk gaat stemmen. En um, wat zou uw plannen zijn morgen? Bent u van plan om op het station te gaan stemmen? Gaat u gewoon naar een basisschool? Laat het ons weten. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Het is Maroon 5 en Sunday Morning op Radio 1. forgettable you twist to fit the mold that I together Morning van Maroon 5 hier op Radio 1. En het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. En wij namen alvast een aantal van die tijdschriften voor u door. Om te beginnen, Bastiaan, HP de Tijd. Het gaat goed met Bert van Acht. De ex tbs verdween in 1998 achter de tralies nadat hij bij een schietpartij was betrokken. Drie jaar geleden kwam hij vrij.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 Maar dan is het prees andersom. Goed, nieuwe revue. Uh, daarin staat ook weer van alles deze week. Bijvoorbeeld dat het heel even erop leek dat Yvonne Jaspers gedoemd zou zijn om alleen maar kinderprogramma's te presenteren. Weet je het nog? Was hij aan die tijd van Klokhuis? Mm -hmm. Ik keek wel naar hem. Um, maar nu verpulveren ze week na week alle kijkcijfersrecords met haar Boeren Dating-programma. Hoe kan het dat de kinderlijke kleutervriendin uitgroeide tot de nieuwe Miss De nieuwe revue die dook ook erin. En dode dodenlijstjes bestaan niet. Huurmoordenaars krijgen geen boodschappenbriefjes mee. De criminelen hebben wel liquidatielijstjes, maar die zitten vaak in hun hoofd. Vorige week werd de Amsterdamse crimineel Stanley Hillis nog omgelegd... om zijn verlanglijstje. Hij wilde twee mannen vermoorden. Ja, en tot slot Vrij Nederland. Die is deze week voor ons, mannen, niet interessant. Het is namelijk een speciale vrouweneditie. Ten eerste komen ze met een profiel van Nelly Kroes. Mark Rutte vond het vorig jaar nog wel een goed idee... als zij voor het premierschap ging, maar van Kroes hoeft dat niet zo... Zij heeft het prima naar haar zin in Brussel... en daar is ze het icoon geworden van vrouwelijk leiderschap. Zij is dan misschien wel een goed voorbeeld van een hardwerkende vrouw... maar veel hoogopgeleide vrouwen blijven nog altijd part-time werken. Kinderen, carrière van de man, allemaal redenen om met hun baan te stoppen. Volgens Vrij Nederland moet het maar eens afgelopen zijn met die smoesjes. Ze leren maar beter plannen. Zo is dat. En tot zover ons tijdschriftoverzicht... gaan wij verder met onze verkiezingsspecial... hier bij Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. Want niets is vervelender dan op de verkiezingsdag... op de uitslagen te moeten wachten... En weet je waar ze dat begrijpen, Bastiaan, bij jou in Gelderland. En daarom tellen ze daar snel en, het succes. en met succes. Want bijna elke keer is Roosendaal in Gelderland dus de eerste gemeente die de uitslag weet. Wat is hun geheim? Redacteur Jo van Egmond vroeg het aan Vree Hoving van het stembureau in Roosendaal. Vree, ten eerste, ben je al een beetje zenuwachtig? Want er moet vast heel veel druk op je staan om vandaag weer de snelste te zijn met stemmen tellen. Ja, ik ben bang dat ik niet slaap vannacht. Nee, nee? Nee hoor, zo erg is het niet. We zijn uh, goed op voorbereid uh, en alles staat in de startblokken om uh, morgen vroeg om alwacht open te zijn. En dan uh, ja, om negen uur, uh, dan kijken we altijd echt letterlijk of de laatste uh, zo'n beetje op de stoep staat. Zodat we dan ook uh, echt om negen uur uh, de stembus dicht kunnen doen en... Uh, ja, eigenlijk niet dichtdoen, eigenlijk het slot eraf halen... en zo snel mogelijk omkieperen om te gaan kunnen tellen. Wat is jullie geheim daarin, dat jullie de snelste zijn? Nou, een geheim is het niet echt. Uh, en, uh, je zou kunnen zeggen, het is geheim van de smitten, maar dat is het toch niet. Het is gewoon een kwestie van efficiënt uh, weten de formuleren uit te vouwen... en uh, dat op een hele handige manier uh, met elkaar te doen. En we hebben daar een, uh, inmiddels een ingewerkt ploegje voor... van uh, alle verkiezingen die we de afgelopen tijd hebben gehad... Dat zijn doorgewinterde tellers. Het is leuk om, uh, om voor die eerste, uh, ja, de eerste prijs te gaan, zeg maar. Dat we weer de eerste zijn met uh, de uitslag. Want houden jullie het ook bij, hoe vaak jullie de eerste zijn? Ja, volgens mij zijn we de afgelopen drie keer de eerste geweest. En is dat een beetje een triomfgevoel? Uh, ja, het is altijd wel leuk uh, als je de eerste bent. Dus dan, uh, dan drinken we ook altijd even uh, rustig een glas daarop. En uh, vieren we het even. En, ja, de laatste keer hebben we ook zelfs nog de felicitaties uit uh, Schienmodecoog gehad. Omdat we net voor hen aan waren. Oh, is dus dat ja, ook... dat is andersom ook hoor. Uh, dus we gunnen het elkaar ook. Zo is het ook weer. Maar het is wel een beetje een strijd dan met Ja, het is goed. gewoon een, een, een leuke ambitie die je dan met elkaar hebt. Ja. Oh ja. En ben je, bent u nu niet af en toe bang dat er, uh, omdat je zo snel aan het tellen bent en daarmee bezig bent, dat er niet af en toe iets misgaat? Nee, dat, we checken het ook. Uh, dus uh, de uitslag is echt, de uitslag die is goed. Uh, daar is uh, geen spel tussen te krijgen. Heeft het er ook mee te maken dat, er, uh, dat je misschien zo snel kan tellen omdat er minder mensen naar de stembus gaan? Nou, het aantal is natuurlijk wel, uh, dat maakt het gewoon makkelijker uh, met het tellen. Maar het is niet zo, uh, kijk wij hebben ongeveer uh, 1100 mensen die kunnen opkomen. Nou, dat komt met Provinciale Statenverkiezingen. De laatste keer was 73% wat opkwam. Uh -huh. Dus dat zijn er goed 800 geweest. Ja, en wij hebben gewoon, gewoon een heel uh, simpel systeem daarvoor, wat ik verder niet uitleg. Maar dat is eigenlijk heel eenvoudig met, uh, met tellen en uh, ja, dan is de uitslag heel snel bekend. Hoezo legt, wilt u dat systeem niet uitleggen aan mij? Nou, het is geheim natuurlijk. Oh. Hè, want We moeten <laughs> natuurlijk de concurrentie niet alles gaan vertellen. <laughs> maar een tipje van de slijer? Nou ja, gewoon een efficiënte club mensen die, uh, die er heel handig is, uh, in is om uh, de formulieren uit te vallen. En dan ook uh, gelijk uh, ja, dat, dat op, een, uh, op een heel handige manier verdeeld. En uw rol in het hele stemmen, tellen? Uh, ja, ik ben uh, voorzitter van het stembureau. En, uh, en we dus eindver... ja, de burgemeester is officieel eindverantwoordelijk. Want die is, uh, uh, daar, die is de echte voorzitter, maar die is pas later. En uh, dus vanaf morgen vroeg ligt even die rol bij mij. Ja, bent u de baas van het stembureau? Uh, ja. ja. En wat denkt u als baas van het stembureau? Zal ook dit keer Roosendaal als eerste de uitslagen ja, melden? Ja, uh, ga ik toch wel vanuit. Ja? En, uh, ja, we verwachten ook wel, wel een, een goede opkomst. Dus uh, ja, oh. wij, gaan, wij gaan in ieder geval daar weer voor. Ja, u hoort een optimistische Vree Hij is de voorzitter van het altijd zo snelle stembureau in Roosendaal. En ook dit jaar denkt hij dat zijn stembureau als eerste de verkiezingsuitslagen zal brengen. Wat gaat u stemmen? Wat gaat u stemmen? Bel naar 0800 1121. U vertelt het en Dries Roeving straks ook. Yeah. She was so young with such a wonderful guy, and suddenly things seemed to change, it was the moment she took on his name, he took his anger out on the face, and she kept all of her pain. She knew she just had to leave him. So many voices inside of her head it over and over and over, you deserve much more than this. Christina Aguilera en Oh Mother op Radio 1. Het is vandaag verkiezingsdag, namelijk 2 maart 2011. Provinciale staat, het staat eraan te komen. En wij vroegen ons af wat u gaat stemmen. Aan de telefoon, meneer De Roei. Meneer De Roei, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat u op stemmen? PVV. PVV, en waarom dan? PVV? Waarom gaat u op de PVV stemmen? Nou, uh, ik vind het vanzelfsprekenheid. Om, zeg maar, de chaos te ordenen. Welke chaos heeft u het dan over? Zoals u ziet, de linkse partijen van rechtspartijen aan in de regering. Dus uh, ik vind dat het niet kan. Het is een serieuze aangelegenheid door de economische crisis en zo. Ja, u bent dus voor de regering, maar waarom stemt u dan PVV? Want u zou dan ook voor CDA of VVD kunnen ja, kiezen. PVV is de enige partij die de moed heeft om zeg maar, dit te aan te vallen, die ellende ja, over welke punten heeft u het dan? Waar bent u niet tevreden over in de samenleving? Oh ja, alles is veiligheid en zo. Uh, well, voelt u, en, voelt u uh, zich vaak we... onveilig? Zit u? Voelt u zich vaak onveilig? Nee, dat niet, maar in het algemeen voor, voor de maatschappij zelf. U uh... zelf voelt zich niet onveilig, maar de maatschappij vindt u wel onveilig? Ja, de vieren voelen zich onveilig. Omdat we... En bijvoorbeeld de onenigheid en het kabinet zelf... onder een wel of niet religie van de islam als voorbeeld. Oké. Okay. Nou, nou hebben wij ook aan allerlei andere lijsttrekkers gevraagd. Uh, uh, bijvoorbeeld aan Jolanda Sap van GroenLinks... of aan Alexander Pechtold van D66, Emiel Roemer ook van de SP. Ja. Van stel nou dat er mensen bellen die niet op uw partij gaan stemmen... zou u dan iets voor ons willen inspreken om ze te overtuigen... om toch op SP, GroenLinks, dan wel D66 te stemmen? Dus nou vraag ik me af, is er nog een partij daartussen waar u nog denkt van nou, ah, misschien dat ik daar nog op zou willen stemmen. Want dan zouden we even die lijsttrekker kunnen laten horen. Ik bedoelt als een uh, alternatief? Ja, zou u bijvoorbeeld ook SP willen stemmen? Nee, absoluut niet. D66? Wel VVD. Wel VVD. Ja, dat is natuurlijk ook een regeringspartij. Hè? We laten eventjes Alexander Pechtold horen. Even kijken of u daarvoor te poren bent. Komt-ie. Goedemorgen. Ik ben Alexander Pechtot, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Ik hoop dat iedereen vandaag gaat stemmen, natuurlijk voor de provincie, om het natuurbeleid overeind te houden en niet op te bezuinigen. Maar via de provincie ook op de Eerste Kamer. En dat is van groot belang om dit kabinet te kunnen bijsturen. Om bezuiniging op onderwijs te kunnen stoppen, maar vooral kansen te bieden. Omdat we moeten werken aan een andere arbeidsmarkt, meer kansen op de woningmarkt en beheersbare kosten in de zorg. Kijk vooral ook op onze website www.d66.nl... voor het mooiste campagnefilmpje in ook een minuut. Ja, meneer De Roei, bent u al een beetje overtuigd? Nee, helaas niet. Nee? Nee. U blijft toch op, op de PVV stemmen? Ja, uiteraard. Nou, oké. Okay. Heel, nee, heel erg bedankt dat u even, even met ons belde. Mocht u nou ook luisteren en wilt u zich bijvoorbeeld laten overtuigen... door Jolande Sap om toch maar op GroenLinks te stemmen. Dus twijfelt u nog of u, of u gaat stemmen, op welke partij u gaat stemmen? Bel met 0800-1121. En op welke partij gaan onze BN'ers hun stem uitbrengen? Regisseur Editor Stal twijfelde lange tijd tussen zowel de linkse als de rechtse partijen. Is hij er eindelijk uit? Diederik van Zessen vroeg het hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, eerder liet u nog weten niet zeker te zijn van uw vaste keuze voor een politieke partij. Bent u er inmiddels mm -hmm. uit over wat u gaat stemmen? Ja, ik ga Partij voor de Dieren stemmen. En hoe bent u tot die keuze gekomen? Nou, omdat ik heb vorige keer VVD gestemd omdat ik eigenlijk paars wilde en zo en ik Rutte wel heel goed uh, vond en vind. Alleen, uh, ja, ik op dit moment sta ik er zo in dat ik nog, nog de regering, nog de oppositie wil steunen. Ik vind het allemaal veel te mager. Ik vind het allemaal uh, ja, heel erg Ajax soort ajax Noord. Het is een beetje links en rechts We maken grote karikaturen van elkaar en jagen elkaar steeds verder de malotige hoek in. De Partij voor de Dieren zit toch in de oppositie? Ja, maar dat is toch meer een soort, een soort van proteststem. Dat is toch uh, een beetje concrete standpunt over die megastallen en dat soort dingen. Ik zie het niet echt als uh, oppositie. Maar u dit al een beetje doorschemeren, maar wat vindt u van het huidige kabinet en haar plannen? Nou kijk, een heleboel dingen... Kijk, er moet natuurlijk wel bezuinigd worden en dat soort dingen. Ik denk alleen dat op onderwijs uh, dat daar uh, te rigoureus in wordt gesneden. Ik denk dat de kijk op, op integratie met name van de VVD wel goed is. Ik vind niet van de PVV vaak iets te hardvochtig. Um, ja, in principe, uh, het, het, het, wat, wat mij een beetje tegenstaat aan de huidige coalitie is dat het niet liberaal genoeg is. Het is toch ook een beetje zo'n revanchisme tegen links, een beetje anti-intellectualistisch, een beetje stoerdoenerij. En dat valt me een beetje tegen. Dat kan allemaal wat liberaler en wat, uh, wat gematigder. Ja, anti-intellectualistisch zegt u ook. Daar onder valt waarschijnlijk ook uh, de geplande bezuinigingen op uh, kunst en cultuur. Wat betekenen de bezuinigingen voor uw werk? Ja, kijk, er moet natuurlijk ook in cultuur gesneden worden, ik bedoel, laten we er eerlijk over zijn. Maar het is wel zo, ik weet het bijvoorbeeld wel vanuit de film, dat was allemaal al redelijk karig. En uh, ja, dat wordt er in ieder geval niet beter op. Ik bedoel, het is niet de hoofdreden waarom ik op dit moment niet op de VVD stem. Maar het is ook niet zo, de, ik denk ook van liberalen moet ook wel een beetje voor de zelfontplooiing en kunst zijn. Weet je? En als je alleen maar in een klein taalgebied, zoals waar wij in zitten... Als je het alleen maar aan de markt overlaat, dan krijg je alleen maar Dickertie It Dab de Movie met Jantje Smit en overal. En dan word je als land ook niet meer echt serieus genomen. Je moet ook een beetje iets doen voor de Nederlandse taal. En het verbaast mij dat het, met name de PVV eh, niets wil doen wat eh, de Nederlandse film eh, ondersteunt. Inderdaad. Um, heeft u enig idee hoe dat de Partij voor de Dieren daar dan tegenover staat? Nou, dat is het ook niet eens. Het is niet ineens dat ik voor een totaalpakket van, van de Partij voor de Dieren... maar ik vind de rest gewoon te karig. Ik vind links oppositie van links ook maar een beetje verschreeuwen en verdachtmakerij uh, naar de regering toe. En de regering uh, ja die, die beest ook term als linkse kerk en gelukszoekers. Ik vind het allemaal, ik weet niet, ik vind, ik vind het een zootje. En dan vind ik dat de Partij van de Dieren in ieder geval echt zwakker in de maatschappij. Dat zijn die kiskalveren en, en Rick van het allemaal, gaan ze nog met dieren om in Nederland. En dan vind ik in ieder geval, als ik daar al een protest in moet doen... dan stem ik liever niet langkomen, dan stem ik liever over iets wat nog een beetje nut heeft. Ja, de beste van de rest. Kiest u ook nog voor uw eigen provincie of heeft het echt alleen maar te maken met het landelijk beleid? Amsterdam is een provincie op zich. Hè? Mm -hmm. Dus uh, in mijn optiek. Nee, het is echt inderdaad, en, en die kant is het ook een beetje opgetrokken. Of dat nou goed of slecht is, dat, dat, het is gewoon wel degelijk belangrijk hoe die Eerste Kamer in elkaar zit... En uh, dit, ik heb wel landelijk, uh, landelijk gedacht in ieder geval. Maar ik vind het niet goed als links de Eerste Kamer wil gaan gebruiken... om daar politie echt politiek mee te voeren. Daar is je namelijk niet, uh, niet voor bedoeld. Wanneer gaat u stemmen? Goed, vanmiddag denk ik ergens. Dank u wel. Oké, okay, doei. Het is 2 maart verkiezingsdag. Maar voor sommigen is 2 maart verjaardag. En de echte geluksvogels, dat zijn degenen die vandaag 18 worden. Dan mag je meteen op de eerste dag van je volwassen leven stemmen. Goedemorgen, Naresh Singh. Je bent even niet gelukkig. Echt feliciteerd. Ja, dank u wel. wel. Hoe blij was je toen je hoorde dat je op je verjaardag meteen mocht stemmen? Ja, het was natuurlijk wel grappig dat ik die, die, die brief kreeg met de erin was. Ja, dat is wel leuk. Want je had je niet vooraf bedacht dat je 18 zou worden op 2 maart? Ja, ik, wel. ik had wel verwacht dat ik 18 zou horen op 2 maart, maar niet dat, dat er op 2 maart gestemd zou uh, kunnen worden natuurlijk. Ja, hoe jammer had je het gevonden als je bijvoorbeeld, nou vast de verkiezingen op 3 maart geweest waren, dus dat je net niet had mogen stemmen en nog waarschijnlijk nog een paar jaar op moeten wachten? Nou, dat zou ik op zich wel jammer vinden, want ja, je hoort er gewoon, ja, je hoort veel over de verkiezingen en zo, uh, veel mensen zijn ermee bezig. En uh, er gaan al, alle mensen waar je mee spreekt, die gaan aan de stembussen. En ja, jij moet thuis blijven. Dat, dat is jammer. Ja, want ben jij heel erg bezig met politiek? Nou, het is niet dat ik er heel erg bezig mee ben, maar ik denk ook van, uh, kijk, nu je nu mag stemmen. Je hebt nooit, ik heb nooit mogen stemmen en nu mag het opeens wel. En dan ga je toch, uh, uh, ja, ik heb het toch allemaal een beetje uitgezocht van, uh, ik wil er toe wat meer van weten. En wat en, uh, was ja, je ja. belangrijkste ontdekking? Nou, ik heb gewoon verschillende punten bekeken wat, wat me een beetje interesseert. Bijvoorbeeld uh, studiefinanciering. Ik ga volgend jaar studeren als het goed is. Dus dat, dat vond ik uh, een interessant punt. Dat heb ik van uh, verschillende partijen uh, bekeken. En gewoon een beetje het uh, gehele beleid. En nou uh, ja, dat, grootste weet, weet je natuurlijk al. Omdat je, ja, je hoort er gewoon veel over. Dus je weet welke partijen links en rechts zijn. Je weet wel welke partijen een beetje waarvoor staan. Maar uh, de details uh, dat, uh, pik je er wel uit. En waar ben je terecht gekomen? Nou, um, ik, heb, uh, kijk, ik denk dat de meeste mensen gaan stemmen omdat ze niet willen dat een andere partij uh, de grootste partij wordt als het ware. Bijvoorbeeld, ik zou uh, niet willen dat een echte linkse partij uh, de grootste partij wordt of dat uh, PVV zou winnen. En uh, ja, ik denk ook niet dat partijen die te veel aan het milieu denken in uh, deze tijden, de economische crisis net voorbij, dat het goed voor de economie is dat die nu aan de macht komen. Want... Als je nu uh, veel geld in het milieu gaat investeren, ja, um, ik denk dat, je, denk, denk dat je op dit moment voor duurzaamheid moet kiezen. En, uh, ik voel een stem voor de VVD aankomen. Ik voor D66. Ja. <laughs> ja, ik ben ook uiteindelijk op de CVD uitgekomen. Uh, oh. <laughs> want uh, ja, het studiefinancieringsbeleid bij hun uh, ligt me totaal niet, maar ja. Um, ja, ja hebt, want dat, ja, daar stem je nu wel mee in, hè? Want ja, als je ja, op de VVD ja, gaat stemmen. Wel, ja. Maar uh, ik zat het twijfel tussen D66 uiteindelijk en uh, de VVD. Dus je hebt je eigen belang opzij gezet voor het algemeen belang? <laughs> ja, ongeveer. <laughs> maar in ieder geval, uh, toen ik op D66, uh, ja, de site, um, ik, zag ik bij uh, spierpunten bovenaan uh, uh, gaan voor een, uh, uh, een schoner en uh, ja, beter milieu in Nederland. Uh. Maar, ja, je hebt het niet zo op het milieu? Ik, uh, nee, nee. Ik, vooral in dit soort economische tijden. Ik denk van, uh, voor als we daar een staatsschuld kijken die alleen maar oploopt. Um, ik denk dat voor de toekomst belangrijk is dat, die, uh, dat daar ook in gesaneerd wordt. Het is wel een mooie aftrap he, van je volwassen leven, dat je meteen naar de stembus mag. Dat is toch veel beter, zou het niet kunnen? Nee, tuurlijk. Nee. Ja, <laughs> we we het valt me ook op hoe goed geïnformeerd je eigenlijk bent. Is de rest van je klas ook zo? Ja, ik, de, uh, de mee, sommigen zijn beter geïnformeerd dan... Uh, ik, zit, uh, ik ben een beetje gemiddeld, denk ik. Oké, okay, ja. maar het is niet zo dat de halve klas geen idee heeft dat er überhaupt verkiezingen zijn? Inschrijft wel stemmen mij. Kijk, de jeugd van tegenwoordig, daar kunnen we op rekenen. Hey, heel erg bedankt. Naresh Raghunatsing en uh, hele fijne verjaardag, jongen. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, doeg. Het is ruimschoots half vijf geweest. En bij ons aangeschoven in de studio Erik Nussel voor Het nieuwsminuutje. Het mobiele stembureau in Leeuwarden is een succes. Daar kan al vanaf middernacht gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen. Vooral jongeren hebben er belangstelling voor. Nu al hebben ongeveer 200 mensen hun stem uitgebracht. Jongeren en Politiek Friesland heeft, heeft het bureau geregeld... en het staat voor de stad Schouwburg De Harmonie. Stemmen kan tot half zeven ochtends. Staatssecretaris Wekers van Financiën bekijkt of hij de rittenadministratie bij bestelauto's kan afschaffen. Ook de bijtelling voor ZZP'ers mag op de helling van hem. Hij vindt dat de administratieve lasten te hoog zijn. Dit geldt speciaal voor bedrijven die de bijtelling voor hun personeel willen vermijden. Die moeten dan een uitgebreide rittenadministratie bijhouden. Wekers wijst er wel op dat de afschaffing van die administratie het Rijk geen geld mag kosten. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Erik Nusseldeur, voor het, deze nieuwsupdate. Uh, wij gaan weer met u bellen, want we hebben natuurlijk aan u gevraagd: wat gaat u stemmen vandaag? En aan de lijn hebben we Bert. Klopt dat, Bert? Ben je daar? Ik ben aan de lijn, kun je hier best verstaan? Ja, we verstaan je nu, luid en duidelijk. Wat ga je stemmen, Bert? Ik ga gewoon links stemmen. Ik, uh, ik heb op drie boerderijen geleid, rond de twee biologische namens bedrijven Hier in de buurt, uh, in de achterhoek en in Twente. En ik vind dat van de natuur heel, heel, heel erg belangrijk. Uh. Oké, okay, en waarom ja, dan gewoon links, want je kan ook op de Partij voor de Dieren kunnen stemmen, bijvoorbeeld. Oh, maar dat is naar mij iets te eenzijdig. Uh, die Marianne Thieme, dat is ook een typisch Surinamse bordzus, Maar het is een beetje te eenzijdig. Ze heeft ook hele, uh, als ik op de radio hoor, dan heeft, is het dus goed uh, op de hoogte. Allerlei zaken. Bijvoorbeeld dat, dat de bacteriën resistent worden, MRSA-bacteriën, dat die uh, dat de die, die antibiotica en zo, dat die Vikingspoeren. Uh, alle twee antibiotica, ja, wat je reinste kolder is. Of op de PVV, want de PVV heeft heuse dierenpolitie. Ja, maar ik vind het ik weet eenzijdig. zodat het extreem links als extreem rechts ideeën heeft. Ik bedoel, uh, dus, uh, de, uh, de uh, Geert Wilders zegt, dat de hele islam is, gewoon niet waar. er zijn meer mensen in de naam van de stichting, in de naam van de islam, waar je ook de wereld tref je uh, religie aan. Uh, ik ben dus enigszins antroposofisch georiënteerd, dus ik. Uh, ik geloof dat alle mensen toch een kern van goedheid zitten. Daar je ook de wereld, zeg je een religie aan. Ik bedoel, hoeveel stromen heeft hij niet in Ja, In de islam heb je de en de en de Aloeite, je hebt ook de Sofie. Wat de antroposofie in het christendom is, is dus de Sofie en de islam. Ik bedoel, het is gewoon je eigen onzin. Ik bedoel, als die Osama wil Laden gearresteerd wordt, moet hij berecht worden natuurlijk. Maar moet hij. Ja. Duidelijk Bert, uh, blijf eventjes hangen. Uh, jij stemt niet op de partij, op het partij voor de Dieren, maar we hebben ook aan de lijn John Dikkema. Ben je daar John? Ja. En jij staat ja, ja. wel op de Partij voor de Dieren, begreep ik. Ja, ik ga dat wel doen. Ik heb de laatste keer VVD gestemd met de Tweede Kamerverkiezingen. En ik ben zelf wel lid van D66. Maar dan zou je zeggen, ja, waarom stem je dan toen uh, VVD? Dat heeft te maken... Ik hoor mezelf terug. Ja, Je ja. moet even je radio ja. uitzetten. Ja, die heb ik uit. Zeker weten? Die heb ik uit. Oh, oké. Okay. Nou, maar, maar ga verder. Je was lid van D66, stemde VVD en gaat nu Partij voor de Dieren stemmen. Ja. ja. Je bent aan het kwartetten. Uh, nou, de, de laatste keer was het meer en deels ta om uh, tactische redenen omdat ik uh, eigenlijk niet wil dat, uh, dat er weer een links-kabinet uh, komt. En uh, reden het feit dat ik gewoon geen zin heb om tot mijn tachtigste uh, door te moeten werken. En dat ik met een rollator naar mijn werk toe moet. Want uh, de laatste tientallen jaren, en dat, uh, dat merk ik steeds, uh, de PvdA en uh, niet alleen de PvdA hoor, maar uiteindelijk hun wel het meest... Zij hebben er gewoon een handje van dat als je 100 euro hebt, dat ze 200 gaan uitgeven. Ja, en zo drijf je alleen maar de staatsschuld, alleen maar verder omhoog. En daar pas ik gewoon voor. Ja, ik bedoel, uh, dat moeten ze nou eens eens een keertje mee ophouden, die stelletje klootzakken. Want daar word ik gewoon ontzettend boos over. Ja, maar John, nou zit er een regering... Nou zit er, het, nu, nou zit er een regering... Nee, nou ben ik even aan de beurt, John. Uh, ja. nu, nu, nu zit er een regering waar je het ontzettend mee eens bent. Want een rechts, rechtskabinet, dat is precies wat je wilde. En vervolgens ga je Partij ja, ja. voor de Dieren stemmen op het moment dat ze meerderheid in de Eerste Kamer nodig hebben. Ja, dat begrijp ik, jouw redenering. Maar dat is ook een bepaalde reden waarom ik dus niet uh, dit keer op de VVD ga stemmen. En dat heeft te maken met het feit dat ik niet eens ben met de stelling uh, waar hun voor gekozen heb. En dat begrijp ik totaal niet, dat de VVD heeft gekozen om weer naar Afghanistan toe te gaan. En uh, ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik bedoel, de, uh, denk nou eens eventjes goed na. Kijk, ik ben zelf wel liberaal. Ik vind gewoon we moeten eerst de problemen hier in Nederland op zien te lossen. Waarom moet Nederland overal met hun neus maar. Uh, zich mee bemoeien en overal maar je neus insteken en overal maar te uh, de denken dat je de hele wereld maar kan behelpen en dat soort dingen. Dan moet je gewoon eens een keertje mee ophouden. Duim, eerst John... de problemen hier in Nederland oplossen en eerst eens aan de eigen mensen gaan denken voordat je ook eens een keertje wat gaat doen voor het buitenland. En alleen maar, je mag best wel wat voor het buitenland willen doen, maar alleen maar het noodzakelijke. Helder. En dat daar ook um, bij Afghanistan John, is gewoon moet, uh... een bodemloze put. Ja, het is hetzelfde verhaal. Uh, zowel voor John, als voorbeeld, uh, hebben we nog uh, iemand die jullie misschien op een andere gedachte wil brengen? Emiel Roemer van de SP. Goedemorgen, ik ben Emiel Roemer, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de SP. Vandaag is het een hele belangrijke dag, want we mogen vandaag weer gaan stemmen. In dit geval voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar het is Provinciale Statenleden die kiezen dadelijk ook de Eerste Kamer. Het is een belangrijke dag voor ons, maar zeker voor u, want u bepaalt vandaag de toekomst van Nederland. Niet alleen in de provincie, maar vooral ook het landelijk beleid wat er gaat komen. Premier Rutte heeft zelf gezegd, 2 maart is voor mij een test. Die kan die wat mij betreft krijgen, want ik maak me over heel veel terreinen grote zorgen. Wordt de rekening van de crisis wel op de juiste plekken neergelegd? Of gaan we het een beetje oneerlijk verdelen en worden de meest kwetsbaren in de samenleving misschien wel een beetje erg hard gepakt? Als u dat nu ook vindt, gaat u dan vandaag stemmen. En stemt u dan vandaag op een partij die vindt dat het menselijker en socialer kan. Stemt dus vandaag SP. Al dus Emil Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. We belden daarnet met Bert, die GroenLinks wil stemmen. Bert, ben je daar nog? Ik ben alleen, ja. En wat vond je van het verhaal van Roemer? Nou, er zit wel wat in natuurlijk. Maar ja, ik, ik kies een bepaalde tradities, vast. Ik bedoel, de, de, ik bedoel, er zit heel veel kennis, heel veel... Uh... Ik weet niet, het is heel moeilijk. Er zijn heel veel goede kanten. En zeg maar, de, de GroenLinks is, is voorgekomen met de PPR, PST, CPN en de EV, EVP. EVP uh, nog is heel ver. Die toen het in, in 80 jaar was. Uh, ja, misschien is heel een hele tijd geleden of zo. <laughs> ja, goed, ik... Uh, SP, heel veel goede dingen. Ik vind dat de Christen trouwens ook wel goede dingen. Oh, dan oh, nou ga ik je ben... toch nog zweven, Bert? Ja, wat zeg je? Dacht je net als je eruit was, ga je toch nog zweven? ja zweven? Ja, misschien wel. Ik wel zweven, dat klopt wel, ja. Ja, net als het GroenLinks, nu is het misschien SP, misschien ChristenUnie. Je hier ja, heeft wel goede goede dingen, zeg maar. Ik zou toch niet gaan op de ChristenUnie stemmen. Dat is een beetje te... Christelijk. Ja, een beetje te zalvend. Te... Wat het was wel stel wat hypocriet op een of andere manier. Maar ik ben wel, wat betreft abortus, ben ik wel voorzichtig. Ik ben esoterisch, ik doe een astrologie, maar ik ben dus wel... Ik ben echt... U uh, echt een echte zwevende kiezer, hoor ik. Nou, niet echt leven. Ik weet wel waar ik moet stemmen. Ik, ik stem gewoon links. Dat weet ik wel op dit moment wel. Maar uh, in ieder geval niet op, op de TV stemmen. Ook zeker niet op, op uh, TVD en CDA. Omdat je daar indirect tv mee stemt. Die, die Geert Wilders is veel te eenzijdig. Die heeft zowel ja. extreem links als extreem rechts ideeën. En dat hele islam is gewoon niet waar. Is kolder, dat is je rijst. Goed. Bert, heel erg bedankt. Maar ik, ik wil ook nog even John aan het woord laten. Want die hadden we daarnet. Die wilde Partij voor de Dieren stemmen. En ik wil ook heel graag weten wat hij van het betoog van Roemer vond. Dus dat gaan we nu vragen. John? Wat vond je van Roemer? Ja, ik vond het een mooi betoog. Maar hij kan mij daar niet mee over halen. Ik, uh, hij was wel tegen mijn... de oorlog in Afghanistan, hè? tegen de missie in Kunduz. Ja, dat is ook zo. Maar ook de SP heeft er een handje van om te veel geld uit te geven dan dat je je binnenkrijgt. En dat is iets een standpunt waar ik eigenlijk uh, bovenaan mijn lijstje is wat absoluut niet kan hier in Nederland. En zeker niet in deze economische crisis, want dan breng je het land alleen maar naar de afgrond. En dan krijg je gewoon... Uh... Ja, uh, zoals Ierland, Griekenland. Nou, en ik denk niet dat Nederland in dat rijtje ook moet gaan komen. En, Goed, dus een uh, ik overtuigd kiezer. En zeker om, geen. Ik uh, tot ook mijn tachtigste te moeten werken. En met een relatie naar ja, mijn werk toe te dat gaan. Dat hadden we gehoord. Bedankt, bedankt John. Is? Nou, we gaan naar een ja. item rijden, sorry. Uh, bedankt okay. voor het bellen. En uh, het mogen duidelijk zijn: de Partij voor de Dieren gaat het worden in ieder geval morgen. Um, Luister naar radio 1. Arcade Fire. Arcade fire, en we used to wait op Radio 1. Ja, wij gaan het weer hebben over de verkiezingen... in deze verkiezingsspecial van Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. En de stembureaus moeten natuurlijk nog openen. Dat duurt nog een kleine drie uur. Maar de partijen zijn al druk bezig met hun bijeenkomsten... waarin de binnenkomende uitdragen worden gevierd en gevolgd. De jongste partij van Nederland. De 50-plus-partij heeft sowieso iets te vieren. In de peilingen staan ze op twee, misschien wel drie zetels. Maar hoe vieren de 50-plussers hun feestje? Kees Lange van de 50-plus-partij, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voordat hm. we over een feestje spreken, zullen we toch eerst nog eventjes de verkiezingen afwachten? Ah, niet zo bescheiden. Het is dan wel zo dat de peilingen er goed uitzien, maar... Ja, om toch die bekende uh, huid te verkopen van die beer die nog beschoten moet worden, dat uh, is wat al te optimistisch misschien. Ja, maar u heeft niet Tenmin, voor geprobeerd uh, een locatie te boeken. We zijn natuurlijk een partij die niet er heeft meegedaan, dus in die zin kunnen we alleen maar winnen. Nou, wat uh, willen wij? Hoe gaan we dat uh, toch hopen te vieren? Uh, op twee manieren. De verkiezingen die gaan over de provinciale staat en die gaan ook over de Tweede Kamer. Dus de, kandidaat, de eerste kandidaat voor de, tweede ka voor de Eerste Kamer, uh, Jan Nagel... die zal uh, naar uh, de Eerste Kamer in Den Haag gaan... om daar de uitslag af te wachten. Zelf ben ik uh, de tweede kandidaat voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. Uh, maar ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Ik ben namelijk ook lijsttrekker voor de provincie Noord-Holland. Dus zelf zal ik naar uh, het provinciehuis in Haarlem gaan. En dat geldt voor uh, alle... Uh, lijsttrekkers in alle provincies. Hè. We doen in alle provincies mee, in de prestatie, denk ik. Uh, al die lijsttrekkers met hun aanhang, met hun fans, met uh, vrienden en bekenden, die gaan naar de diverse provinciehuizen in de diverse provincies om de uitslagen af te wachten. Maar ja. bent u van de 50 plus feestcommissie? Uh, wat zegt u? Bent u van de 50 plus feestcommissie? Nou, Feestcommissie commissie is een groot woord, ik ben vicevoorzitter van de partij. Dus in die zin ben ik er heel erg bij betrokken. Maar nogmaals, die feestelijkheden, die barsten los als de resultaten er ook inderdaad naar zijn. En daartoe is toch wel nodig dat al die mensen die ons een warm hart toedragen, en dat zijn er gelukkig heel veel, dat die ook zometeen daadwerkelijk naar de stem gaan, daadwerkelijk op ons stemmen. Dat is natuurlijk toch hard nodig. En de zaak is er ook naar, hè? want de dingen waar we voor staan, toch de hele moeilijke positie van veel ouders in onze samenleving op het ogenblik, hun koopkracht, hun werkgelegenheid. Dat zijn dingen die moeten echt uh, met prioriteit aangepakt worden. En uh, ja, daar gaan we dus gewoon voor. Natuurlijk, en voorlopig ziet het er in de peilingen heel erg goed uit. En u bent dus bezig met het regelen van een feest. Maar wat moet ik me dan voor me zien? Worden, komen daar honderden, duizenden ouderen op af? Nou, duizenden ouderen, dat uh, kan het provinciehuis uh, zeker in Haarlem niet aan. En ik denk aan in, de, in andere provincies ook niet. Nee, maar u nee, heeft natuurlijk drank ingeslagen, eten ingeslagen. Dus u heeft al een inschatting van hoeveel feestende ouderen er langskomen. Nou, ik denk dat als we per provinciehuis enkele tientallen mensen bij elkaar hebben, dat uh, we heel tevreden zijn. En, uh, uh, het gaat natuurlijk ook vaak om een categorie mensen die nou niet uh, uh, al te mobiel zijn als we ook kijken naar de uitslagen. Hè, we stemmen curieus genoeg uh, opnieuw met het rode potlood. Nou, als iemand die een leven lang met computers gewerkt heeft, ben ik daar buitengewoon verbaasd over. Uh, maar goed, dat gaat gebeuren. En dat betekent wel dat uh, de tellingen dat die ook lang op zich laten wachten. Dus het komt er toch op neer dat uh, het definitieve resultaat... Uh, Misschien zelfs helemaal vanavond nog niet bekend is. Uh, maar als het al bekend raakt, uh, dat dat toch zeker niet voor 1 uur, half 2 snachts is. En uh, ja, dan is het toch uh, om mensen vanuit de hele provincie uh, tot dat uur bij elkaar te halen... die vervolgens ook nog eens een keertje daarna naar huis moeten. En er zijn ook nog uh, eens de jongsten niet, hè? Nee, daar vraag je wel heel erg veel van de mensen. En, uh, dan, uh, is we dat dan ook... een partijpunt van u, dat bij de volgende verkiezingen de uitslag te eerder moet zijn... zodat ook de 50-plus partij een feestje kan hebben? Nou kijk, als we dus in een land wonen wat uh, de mond vol heeft van innovatie. En uh, we slagen er niet in om uh, elektronisch te stemmen, dan uh, word ik daar inderdaad een beetje lacherig van. En uh, ik zou dus zeggen dat uh, niet eens tot de volgende verkiezingen, maar uh, dat het hele punt van dat stemmen, dat dat toch dat eens en vooral uh, geregeld moet worden. Op een manier die uh, een beetje die beter verstandig is. Ik vind dit mal nodig, eerlijk gezegd. Goed. Uh, u gaat in ieder geval, uh, als het aan u ligt, een feestje vieren vanavond ook. al wil u dat nu niet toegeven? Dat lijkt er toch gewoon op dat u zo'n zetel ja, heeft laten nee, we wel wezen. Niet. En u gaat ergens in uw provincie in ieder geval een zetel halen. Dat zal weer één meer dan, uh, dan u er nu heeft. Nee, ja, dat is zeker en zelf de Eerste Kamer in, hè? Ja, we hopen nog meer. We hopen toch op twee zetels in de Eerste Kamer zeker. Uh, omdat uh, ja, we toch in een wit positie willen zitten. Om uh, de zaken die het huidige kabinet met ouderen voor heeft... Uh, toch wel zeer op de voet te kunnen volgen. Als ik dan zeg zeer op de voet volgen... dan bedoel ik natuurlijk toch vooral... dat we dat ook buitengewoon kritisch zullen bejegenen. Kees de Lange, dank u wel. Prima, dank u. Ja, en niet alleen Kees de Lange... die gaat straks stemmen op zijn 50-plus partij... maar ook allerlei bekende Nederlanders gaan naar de stembus. En daarom vragen wij bij Nu al Wakker Nederland... aan bekende Nederlanders wat zij gaan stemmen en waarom. Wat kiest bijvoorbeeld Simon Fortuin, de broer van de in 2002 vermoorde Pim Fortuyn? Goedemorgen, meneer Fortuin. Ja, goedemorgen. U bent lid geweest van de LPF, maar dat was natuurlijk ook omdat uw broer daar de baas was. Stemt u nu op Geert Wilders, aangezien die de opvolger van uw broer wordt genoemd? Nou nee hoor, de opvolger van mijn broer vind ik verre van. Maar nee, dat, die relatie ligt er niet. Oké, okay, waar gaat u dan om stemmen? Ik uh, stem op de VVD. Oké, okay, was dat een duidelijke keuze of heeft u lang getwijfeld? Nou, wel getwijfeld. Ik denk dat wat Geert doet goed is, ook wat mijn broer gedaan heeft. Om, ja, er is toch een behoorlijke electoraat wat ontevreden is. En dat wordt door de bestaande politieke partij onvoldoende ingevuld. Maar nu er een regering is die ja, daar wat meer balans in heeft. En ik zie ook VVD gewoon erg goede zaken doen. En ja, ook wat helderder de standpunten naar voren brengen. Ja, voel ik me daar wel prettig bij. En ik heb er eigenlijk altijd op gestemd. Maar u vindt dus niet dat Geert Wilders, uh, met bijvoorbeeld het, het aanzijden van het immigratievraagstuk, wat ook uw broer uh, vrij populair maakte, uh, een waardig erfgenaam is van hem, om het maar zo te zeggen? Nee, ik denk dat, uh, dat het wat eenzijdig is wat nu gebracht wordt. Kijk, Pim heeft het natuurlijk wel aan de orde gebracht, maar er waren veel meer thema's die aan de orde gebracht uh, zijn. Mm -hmm. En uh, Dus wat dat betreft zal, zal dat wat eenzijdig zijn. Het gaat natuurlijk om meer dan alleen maar het immigratievraagstuk en uh, het laat zich ook uh, het, uh, het samensmelten van, van de culturen. Maar uh, nee, dat uh, zou mij wat uh, te kort door de bocht zijn. U vindt eigenlijk dat uw broer veel breder georiënteerd was dan Geert Wilders? Ja, dat denk ik wel. Ik, in ieder geval uh, qua visie en uh, hoe hij uh, Nederland zag. Kijk, uh, Geert, die, die bord duurt natuurlijk wel op een aantal thema's door. Maar ik denk dat hij ook op een aantal thema's haak staat op die van Pim. Kunt u een paar voorbeelden dus, uh, noemen waar... waar ik hij... dus niet als opvolger van mijn broer. Kunt u een paar voorbeelden noemen waar Geert Wilders haak staat op uw broer? Nou, ik denk dat uh, het JSF-verhaal en uh, het, het economische, economische beleid dat uh, bij Pim toch wel redelijk uh, helder was. Ja, want uw broer was tegen de JSF. Uh, ja, ik denk ook dat uh, wanneer je over de, de, de, de, de AOW praat ja, met 65 handhaven, nou, hij leverde dat wel redelijk snel in. Na, uh, laat ik zeggen, dat, uh, wat zicht was op uh, meeregeren. Hmm. Ja, dat zijn natuurlijk geen realistische standpunten. Ik denk dat je gewoon reëel moet zijn dat je daar uh, gewoon de discussie aan moet gaan uh, wat, uh, wat haalbaar en betaalbaar is voor Nederland. En uh, ja, dan moet je wel, uh, mag ik zeggen, niet uh, uh, standpunten vasthouden die niet haalbaar zijn. Um, ik begrijp dat u nu in uh, Zwitserland zit. Bent u aan het wintersporten? Ja, ja. Gaat het nog goed? Ja, dat gaat uh, prima. Ik heb uh, alleen mijn, uh, mijn binnenband verrekt. Dus, uh, voor oh, even, ik wou net vragen, maar... nog geen gipslucht geboekt? Nee, nee, dat, nee, nee, nee, nee. bovendien ik heb ik kinderen bij me die kunnen ook rijden. Dus wat we thuis komen doe ik altijd. Wie gaat er voor u stemmen? Uh, dat zijn de kennissen van mij die dat gaan doen. Oké, okay, u bent het niet vergeten? Nee, nee uiteraard niet. Nee, de stem laten we niet verloren gaan. Want kijk, ik vind het wel belangrijk hoor, het thema dat, dat er voldoende draagvlak is in de Eerste Kamer. Uh, ondanks dat er groepen wordt, dat het nou niet direct uh, noodzakelijk is. Maar het is wel handig als je een uh, behoorlijke, uh, ja, laat ik zeggen, in ieder geval een meerderheid zou kunnen formeren. En of het nou de PVV samen is met CDA, VVD, en wie nou de grote wordt, vind ik niet zo belangrijk. Ja. Dus voor het, de uitvoerbaarheid van de plannen vind ik het wel belangrijk en voor de stabiliteit ook. Goed, VVD weer een stemrijker. Bedankt. Simon Fortuyn, vanuit Zwitserland. Ja, graag gedaan. En we gaan nog even verder met bijbekende Nederlanders informeren... waar ze later vandaag op gaan stemmen. Want nog uh, ruim 2,5 uur en dan gaan de stembussen weer open. Um, ja, zo ook, hondenliefhebber Martin Gaas. Hij gaat straks naar het stembureau met stempas en paspoort in de hand. Goedemorgen, meneer Gaas. Goedendag, hallo. Wij dachten u bent hondenliefhebber, dus dat wordt ongetwijfeld Partij voor de Dieren. Nou, ik, ik ben uh, in het begin ben ik echt lijstduwer ook geweest. Mm -hmm. En ik heb een, een, een buitengewoon een groot hart naar de Partij voor Dieren. Ik heb alleen een beetje problemen dat ik ze dus wel ook heel erg links vind. En um, tegen de SP aan. En daar heb ik wel eens een keer wat moeite mee. Uh, omdat ik simpel ondernemer ben. En een, ja, misschien ook opgevoed ben in een, in een wat rechter milieu. Over welke standpunten dus, hebt u het dan? Nou, maar ik, kijk, ik zou het niet leuk vinden als ze aan mijn hypotheekrente zouden komen. Ik zou het niet prettig vinden als ze met mijn uh, um, testament er vandoor zouden gaan... en dat we allemaal, bij wijze van spreken, um, uh, arm op de wereld moeten komen... en waardoor ik hard gewerkt heb en mijn kinderen niets meer zouden hebben. Ja, dus... uh, of dat de... de... De, de inkomstenbelasting nog een graadje omhoog gaat... ...of, het huurwaarde voor ze, of de waarde onroerend goed zakenbelasting enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die niet in mijn belang liggen. Moet ja. u uw persoonlijke belang niet even opzij zetten voor het algemene belang van de dieren? Ik moet je zeggen dat ik al die algemene belangen opzij heb gezet... ...en toch op de Partij van Dieren blijf stemmen... ...omdat ik het niet een one-issue-partij vind... Um, het, het, ze doen dus eh, wel met het, het woord dieren, doen ze heel veel, ze doen ook die andere zaken waar ik wel last van heb. Maar ik vind wel dat ze breed nadenken. Maar ik vind dat het absoluut noodzakelijk is om voor dieren op te komen, omdat ze nou eenmaal niet voor zichzelf op kunnen komen. En eh, dat we langzamerhand erachter gekomen zijn dat als er geen dieren op deze wereld zijn, dat er ook geen mensen meer zijn. Dus met andere woorden, buiten dat ik dieren leuk vind, zit er ook iets egoïstisch in. Zonder dieren kunnen wij mensen niet leven. En daarom is het noodzakelijk dat er luidkeels voor opgekomen moet worden. Ja, dus u geeft de Partij voor de Dieren nog één kans... en dat ze wat rechtser gaan worden? Ja, ik, ja, ja het zal wel nooit gebeuren, maar <lacht> ik geef ze het voordeel van de twijfel. Vooruit maar. Heel goed. Dank u wel. Martin Gaus. Alsjeblieft. Het is bijna vijf uur en bij ons aangeschoven in de studio... Hermien Mensink, onze dromenfluisteraar. Goedemorgen, Hermien. Goedemorgen. Wat stem jij eigenlijk? Uh, ja, ik zit in de zorg, dus ik ben uh, voor goede jeugdzorg, uh, onderwijs... Dus? Dus, PvdA. Goed, elke week ben jij hier in de studio om een droom van een luisteraar te verklaren. Nou heeft ze net een luisteraar gebeld, maar die wil niet zelf in de uitzending komen. Dus jij hebt net even met haar, geloof ik, gesproken. Met haar. Een D66-stemmer. Oké. Okay. <laughs> en die was net wakker, die had raar gedroomd. Wat was het verhaal? Uh, haar verhaal was... Uh, ze was in, in het oude huis nog. Ze is inmiddels twee maanden in haar nieuwe huis, maar in het oude huis had ze een droom... en een hele korte droom. Ze zit uh, aan een ronde tafel. En, uh, Die vrouw heb ik was... ook nu uh, trouwens. <laughs> ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ze ja, zijn meestal bedrogen. Ja, nee, in dit geval niet. Ja, ze zit aan een ronde tafel, sorry. Ja, dus uh, de vraag is dan van uh, wat zou het kunnen betekenen als je in je droom aan een ronde tafel zit? Oh, dat was de hele droom? Dat was, aan een ronde tafel. dat was het fragment wat ze onthouden heeft. Oké. Okay. Maar ze was, had er wel een goed gevoel over. Ze had wel het idee van dus, het uh, thema ook gezelligheid. Dus zij wordt wakker en ze ziet zichzelf de hele tijd aan de ronde tafel zitten. En ze denkt, waarom heb ik hier aan gedacht? Ja, waarom juist die ronde tafel? Dus we hebben het thema van uh, rond besproken. En van als de cirkel rond is... Kijk, normaal gesproken... Uh, als er een deel mist, dat, dat, dat wil je liever niet. Dus als het, als het rond is, dan voelt het soms ook uh, als uh, geheel. Als uh, iets wat afgerond is of als iets wat... Uh, thema geeft van een uh, fase van afronding voor haar. Of misschien zelfs uh, voor vrouwen in de vrouwelijke aspecten. Wij zeggen vaak... Uh, de ronde vormen. Ja, de ronde vormen. En bij mannen is meer dan vierkant. Dus daarin kan een thema zitten voor haarzelf. Als dus ze een bepaalde fase heeft afgerond. Maar ze kwam ook op het thema van uh, King Arthur en de Round Table. En uh, de ronde tafel. Ah, ze heeft een sprookjesboek gelezen. Zegt het jullie nog wat? van ja, in de oude ja, ja. tijd... Ja, ja. Ja. Maar is het een ridderlijke droom of uh, wat waren jouw gedachten daarover? Nou, ze, ja, ze heeft misschien wel weer haar ridder ontmoet. En dat is ook zo in haar leven nu. Oh, dat bleek ook zo te zijn? Dat bleek ook zo te zijn. Dus ze heeft, ze heeft een uh, ja, de fase met de oude partner in het oude huis. Is afgerond en ze gaat naar het nieuwe huis. En ze is met een nieuwe partner. Dus kan zo'n thema... Ja, je, je, maar... jij, bent, jij bent ook dromenconsulent. Hè? Dus je krijgt heel vaak mensen op bezoek die, die een rare droom hebben. Die bij jou komen. Maar dit lijkt me wel een van de moeilijkste dromen. Er komt gewoon iemand naar je toe die zegt... Ik droom een rond de tafel... Vertel er eens wat over. Ja, maar eigenlijk kan je met een droomfragment... ook wel, uh, zeg maar, meer qua vorm, qua uh, gevoel, qua associaties... dan kan je eigenlijk allemaal een beetje doorvragen... en ook uh, bij stil gaan staan mm -hmm. van wat betekent dat nou eigenlijk. En het is natuurlijk toch een fase van uh, Dus als een uh, luisteren belgen, met één stil uit een droom... daar kan je al een heel verhaal van maken. Ja, ja. En gebeurt dat vaak, dat mensen met zo'n onduidelijke, korte beschrijving komen? Ja, soms hebben ze een flits en soms is het een soort uh, nachtmerrieachtig iets van uh, dat er ineens iets in brand staat. En, en, en zeg maar, een uh, felle of heftige uh, uh, gevoel van. Uh, jij zei een keertje zo van uh, dat je op je bed ploft. Of uh, hè, dat je terugkomt uit iets waar je uh, in zat. En zo'n heftig uh, fragment kan je dan eigenlijk uitwerken. Ja. Ja. Dus het is toch, nog, uh, is toch nog wel wat van te bakken, zo'n honderd uh, Ik zo denk het wel. En zeker met de verkiezingen? Ja, nee, oh ja, inderdaad. Ja. Was het toevallig ook een rode tafel, ingekleur met een potloodje? Ja, dat, dat zal samen kunnen hangen, maar, maar dat is meer ons thema dan ja, Vandaag is rood. Mocht u nou ook een gekke droom gehad hebben en wilt u dat Hermine Mensing daar volgende week even naar kijkt, bel dan naar 0800 1121 0800 1121. En misschien behandelt Hermine uw droom volgende week. Want is bij ons, tot de dromenconferentie in juli, juli. juli in Amsterdam. En Amsterdam, ROC. Dank je wel, Hermien, En uh, graag tot volgende week. Tot zover het eerste uur van Nu Al Wakker Nederland. Het loopt toch echt tegen uh, vijf uur. Straks zijn we terug met nog meer verkiezingsspecial. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.